Zes uur. De griepgolf in Nederland duurt nu al 18 weken. Ik dacht aan dokter Phil, die ooit zei: Het is beter om alleen gezond te zijn dan ziek met iemand anders. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 18 april. En op deze dag in 1909 werd de nationale heldin van Frankrijk, Jeanne d'Arc, in Rome zalig verklaard. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Hij denkt Kim Jong-un binnen twee maanden zelf te ontmoeten. Vorig jaar dreigde Trump Noord-Korea nog met fire and fury. Een frauderende parlementariër op Sint Maarten... heeft 18 maanden cel gekregen, waarvan 15 voorwaardelijk... omdat hij valse belastingaangiftes heeft gedaan. Chanel Brownbill kreeg ook 240 uur werkstraf. De politicus heeft volgens de rechter... opzettelijk onjuiste informatie ingevuld op zijn aangiftes.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 De Belastingdienst kampt nog steeds met ICT-problemen. En daardoor zijn plannen om terugbetalingsregelingen makkelijker te maken verder uitgesteld. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage. De Belastingdienst wil de regels rond het terugbetalen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag makkelijker maken. Het was de bedoeling dat alles voor 2019 geregeld zou zijn. Maar het gaat nog tot zeker 2021 duren oud-first lady van de Verenigde Staten Barbara Bush, Bush is overleden. Afgelopen weekend maakte haar familie al bekend dat ze erg ziek was... en niet verder behandeld wilde worden. Barbara was de vrouw van George Bush, Bush Senior... die in 1989 president van Amerika werd. Ze hield zich als first lady op de achtergrond. Zo liet ze niet weten dat ze het oneens was... met het strenge abortusbeleid van haar man. Barbara en George kregen zes kinderen. En zoon George W. Bush was van 2001 tot 2009 president. Barbara Bush is 92 jaar geworden. En FC Twente mag nog hoop houden dat het ook volgend jaar nog in de eredivisie speelt. Want gisteravond versloeg Twente thuis Peck Zwolle met 2-0. Ondanks de winst blijft Twente laatste in de eredivisie. De wedstrijd herenveen ado Den Haag eindigde ook in 2-0. Het weer volop zon vandaag. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee. En landinwaarts kan het met 26 graden lokaal zomers warm worden. Op de stranden kan het wat kouder zijn door een koele zeewind. Morgen nog warmer en mogelijk in het zuidoosten 28 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in de Verenigde Staten, want de Amerikaanse president Trump... die heeft gisteren tijdens een ontmoeting met de Japanse president Abe... een verrassende mededeling gedaan. We've also Talking to North Korea directly. We have had direct talks at very high levels. Extremely high levels. Amerika heeft dus besprekingen gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Op het allerhoogste niveau. Nee, dus het is ook bekend hoe hoog dat niveau was. Mike Pompeo, de baas van de CIA, heeft uh, met de, met de Noord-Koreaanse leider gesproken. Correspondent Arjen van der Horst in Washington. Arjen, leg uit. Hoe is dat gegaan? Ja, Trump kan dus wel eens overdrijven in zijn woordkeuze. Maar in dit geval was daar geen woord aan gelogen. Want ja, Mike Pompeo was natuurlijk wel een hele hoge functionaris... die uh, tijdens de paasweekenden naar Noord-Korea is gegaan. En daar heeft hij in Pyongyang een ontmoeting gehad met de Noord-Koreaanse leider. Ja, dat is toch wel een hele stevige indicatie... dat er echt serieuze gesprekken op zijn gang zijn gekomen tussen Amerika en Noord-Korea... Trump, zoals je weet, verraste begin maart de hele wereld door te zeggen... dat hij bereid was tot een ontmoeting met Kim Jong-un. Nou, dat was toen een, een, echt een impulsief besluit van de president. Die had dat gedaan zonder overleg met zijn diplomaten of inlichtingendiensten. En daarna nam de twijfel wel een beetje toe. Hè. Gaan die gesprekken nu wel echt door? Zeker nadat hij Mike Pompeo naar voren had geschoven als zijn minister van Buitenlandse Zaken... en ook John Bolton als zijn veiligheidsadviseur. Ja, Daarmee kreeg Trump twee ultra-haveken in zijn kabinet... die in het verleden ja, wel ook voor militaire actie tegen Noord-Korea hebben gepleit. Maar ja, dat nota bene Pompeo uh, dit overleg heeft gevoerd... is toch wel een teken dat die onder onderhandelingen heel serieus zijn. Ja, hij heeft het uh, bekendgemaakt tijdens de ontmoeting... met de Japanse president Abe. Wat heeft Trump daar nog meer gezegd? Ja, Trump vond het heel bemoedigend dat uh, Noord- en Zuid-Korea die toenadering hebben gezocht. Ze hebben, ze ze hebben mijn zegen, zei hij. En hij sprak ook de hoop uit dat na al die jaren vergoed een einde komt aan het conflict. Noord-Korea is coming along. Zuid-Korea is meeting and has plans to meet with Noord-Korea to see if they can end the war. And they have my blessing on that. En they've been very generous that without us, en without me in particular, I guess you would have to say that they wouldn't be discussing anything, including the Olympics, would have been a failure instead, it was a great success. Ja, Trump gaf zichzelf hier een klopje op de schouder. Die toenadering tussen Zuid- en Noord-Korea was alleen mogelijk door hemzelf, zo zei hij. Nou, dat is natuurlijk een indicatie geweest. Over zijn eh, eerdere harde retoriek richting Noord-Korea en ook het succes van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea was aan hem te danken. En hij zei ook wanneer die persoonlijke ontmoeting met Kim Jong-un gaat plaatsvinden. We will uh, probably be, depending on the various meetings and uh, conversations, we'll be having meetings with Kim Jong-un very soon. It'll be uh, that'll be taking place uh, probably in early June or a little. Ja, waarschijnlijk begin juni dus. Of iets daarvoor, zei Trump. Eind mei kan dus ook... Al heeft hij nog wel een, een slag om de arm. Want ja, die onderhandelingen in die aanloop naar zo'n ontmoeting gaan natuurlijk door. En in die aanloop, zei Trump, ja, kan het nog misgaan. Wat onduidelijk is, nog steeds, is waar die topontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un zou plaatsvinden. En de president zei ze dat ze op dit moment naar vijf mogelijke locaties kijken. Ja. Opvallend nog wel, Arjen, is natuurlijk dat die voorbereidende gesprekken dus door Pompeo zijn gedaan. Eh, toen nog de baas van de CIA. En eh, niet via buitenlandse zaken. Waarom is dat? Ja, we begrijpen dat nu alle directe contacten tussen Noord-Korea en Amerika... allemaal zijn via de inlichtingendiensten. In dus tussen de CIA en de geheime dienst van Noord-Korea. Nou, vandaar dat het Mike Pompeo was die naar Pyongyang ging, de CIA-directeur. Misschien ook met het oog op zijn aanstaande ministerschap. Want Pompeo ja, is dus inmiddels naar voren geschoven als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... En het was misschien ook wel zo logisch dat Pompeo het was. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken... was onder zijn voorganger eh, Rex Tillerson eigenlijk vleugelam. Eh, er werden grote bezuinigingen doorgevoerd. Het ministerie was stuurloos. Diplomaten vertrouwden Tillerson niet... niet de vertrouwen van de president zelf. Terwijl Mike Pompeo... Ja, in een veel sterkere positie zat. Hij had de teugels stevig in handen bij de CIA. En hij kon bovendien ook goed overweg met Trump. En dat maakte hem een waarschijnlijker kandidaat voor dat topoverleg dan een diplomaat. Nou, We hebben dus een indicatie wanneer ongeveer die gesprekken zullen zijn. De plaats is nog niet bekend. Is er wel iets bekend over de agenda? Welke voorwaarden ze bijvoorbeeld vooraf hebben gesteld? Ja, dat voor de kernvraag natuurlijk. Heel veel weten we nog niet. De Amerikanen hebben een paar weken geleden wel gezegd... dat Noord-Korea openstaat voor de denuclearisatie... van het Koreaanse schiereiland. Nou, dat was voor Washington een noodzakelijke voorwaarde... voor de doorgang van die onderhandelingen. Maar ja, dat kun je wel op veel manieren uitleggen. Want Pyongyang zal ongetwijfeld de denuclearisatie... van het hele eiland bedoelen. Dus ook de verwijdering van de kernwapens aan de Zuid-Koreaanse kant... Uh, wat zullen de Noord-Koreanen nog meer eisen? Nou, de beëindiging van uh, militaire oefeningen, bijvoorbeeld, van de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten. Die zijn al ja, langer een doorn in het hoog, oog van Pyongyang. Of misschien gaan ze nog een stap verder: hè, dat ze ook het vertrek van uh, de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuid-Korea gaan eisen. Of in ieder geval een deel daarvan. Ja, en dan is het de vraag of Washington daartoe bereid is, of, of dat laatste vooral niet een stap te ver is. U hoort onze Amerika-correspondent Arjen van der Horst vanuit Washington, DC. NOS Radio 1-journal. 10 minuten over 6. Ik praat u bij over wat er verder gebeurde op radio en tv. Bij Pauw opnieuw aandacht voor de Oostvadersplassen. Gisteren werd in Den Haag een petitie overhandigd met de oproep om de grote grazers bij te voeren. Actrice Belinda Muldijk voert ook actie, al denkt ze wel dat er een andere oplossing mogelijk is dan bijvoeren. Met name deze koninkpaardjes, die zouden uh, naar een ander natuurgebied kunnen gaan... wat meer in hun uh, lijn ligt, dus meer hun biotoop is. En uh, dat zou uh, kunnen helpen, ook voor het herstel van de, de Oostwaardigse als een natuurgebied. Volgens bioloog Jelle Reumer is het, het gebrek aan roofdieren een deel van het probleem. Maar om er nou bijvoorbeeld wolven los te laten, dat is ook niet echt een optie.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 Bij RTL Late Night zat Frans Bovens aan tafel. Hij is de vader van Fleur, het meisje dat op haar negende een burn-out kreeg. Vorige week was ze nog bij ons te horen. En bij Humberto vertelde haar vader hoe het nu met haar gaat. Wat ik heel knap aan Fleur nu vind, als ze thuis boos is... of we hebben vier kinderen is dus vast wel ruzie onderling. Ruzie om de iPad, ruzie om de voetbal. Uh, Fleur loopt weg of is boos. Maar Fleur is de enige die na tien minuten terugkomt... een theedoek pakt en begint mee af te drogen en begint te praten.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 van het leven in bepaalde buurten... waar nou ja, een bepaalde media heel summier verslag van doen. In Met het Oog op Morgen was Geert Dalers te gast. Hij wordt genoemd als de nieuwe voorzitter van 50PLUS. was eerder burgemeester van Leeuwarden en wethouder in Amsterdam. Hij had eigenlijk een afscheid genomen van de politiek. Maar voor 50PLUS komt hij terug.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 Leuke, interessante project. Ik voel me daar ontzettend thuis. Ik vind, het, ik vind het fijn daar. En omdat ik dat gevoel heb, wil ik ook graag bijdragen. Wil ik meedoen. En het oog sloot af met Steven Spielberg. De wereldberoemde regisseur heeft met zijn films... meer dan 10 miljard dollar omgezet. Je zou zeggen dat alles wat hij aanraakt in goud verandert... maar niets is minder waar, zegt filmjournalist Ab Zacht. Hij heeft een film gemaakt, Always... met onder andere een bijrol voor Audrey Hepburn...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 Willekeurig wat toetsen in en het is jazz. Nou Dit was aardig, uh, aardig in lijn, hè? dat klonk goed. Uh, Frank Curimondo, trio, met hun uitvoering van dat uh, nummer Feeling Good. Dat is natuurlijk een klassieke. Hier liggen ze, de ochtendkranten. We hebben naar de belangrijkste nieuwssites gekeken. En uh, dit zijn daar de belangrijkste verhalen. Ja, Meld Misdaad Anoniem handelt in anonieme misdaadtips. De tips worden niet alleen doorgegeven aan de politie... maar ook verkocht aan gemeentes, de Belastingdienst, verzekeraars en energiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. Een tip van Meld Misdaad Anoniem is goud waard voor bijvoorbeeld burgemeesters... die zichzelf graag profileren als crimefighters, schrijft het blad. Gemeenten mogen zelf drugspanden sluiten... en de kliklijn komt burgemeesters hierin tegemoet tegen betaling. De directeur van de stichting achter de tiplijn zegt dat het niet anders kan. De kosten van de lijn liggen rond de 1,6 miljoen euro per jaar. En via het Rijk komt er maar 1,1 miljoen binnen. Op de voorpagina van Trouw een groot verhaal over misstanden... in het multiculturele Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. Het personeel mishandelt cliënten. Er wordt gestolen en mensen krijgen soms hun medicijnen niet. De krant sprak een klokkenluider en interviewde deskundigen... die pleiten voor direct ingrijpen. De situatie is mensonterend, zegt oudere psycholoog Sarah Blom. Het bestuur van Humanitas ziet het anders. En voorzitter Van Herk reageert laconiek. We hebben te maken met 160 verschillende culturen. Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige... naar de zorg in de Leeuwenhoek kijken... ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Maar kijk je er met een Antilliaanse bril naar... dan vraag je je af, wat is het probleem? Nieuwe regels dreigen de opvang van baby's onbetaalbaar te maken. Daarover luiden kindercentra, crèche-medewerkers en ouders... de noodklok, schrijft het AD. Het Rijk wil dat er vanaf volgend jaar... één leidster is voor iedere drie baby's. Maar de opvang wordt daardoor voor veel ouders onbetaalbaar. Sommige kinderopvangorganisaties verwachten... dat ze dan wel 15 tot 20 procent extra in rekening moeten brengen. Een platform van kindercentra, ouders en medewerkers... starten daarom vandaag met de petitie... Kom op voor de kinderopvang om de maatregelen van tafel te krijgen. En mensen met een zwaar beroep moeten eerder in de AOW kunnen. Zo is bijvoorbeeld 45 jaar als bouwvakker werken echt genoeg... vinden werkgevers en vakbonden. Volgens de Telegraaf zetten zij in een uitzonderlijke samenwerking... het kabinet onder zware druk om de almaar stijgende AOW-leeftijd... niet te laten gelden voor mensen met een zwaar beroep, zoals de bouw. De krant schrijft dat werkgevers en vakbonden... zich vaker gezamenlijk hard gaan maken voor een flexibele AOW... In de bouw zijn al afspraken gemaakt om de handen ineen te slaan... en de verwachting is dat andere sectoren zullen volgen. Minister Koolmees heeft tot nu toe steeds gezegd... dat het maken van uitzonderingen onwerkbaar is. Verkeersinformatie dan. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het is al een beetje langzaam rijden hier en daar. De meeste files leveren amper vertraging op. Bijna 10 minuten ben je kwijt voor de A27 van Breda naar Utrecht... bij de brug Gorkum. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knopen-Deewijk en Ravenstein... bijna een half uur. Daar lag een vrachtwagen gekanteld in de berm. Die is inmiddels net geborgen, dus alle rijstroken zijn weer vrij. Maar ja, bijna een half uur vertraging. 19 minuten over 6 is het. Het leger van China oefent vandaag met een groot machtsverstoon... in de straat van Taiwan. Dat is de smalle zee die Taiwan en China van elkaar scheidt. Oefening is een dreigement aan het adres van Taiwan. Het afvallige eiland waarmee de verhoudingen de laatste tijd zijn verslechterd. Hoewel Taiwan in de praktijk een eigen staat is... is het volgens Peking en Taipei nog altijd onderdeel van één groot China. Contact met china correspondent Garry van Pinkster. Gary, China oefent wel vaker natuurlijk met het leger. Wat is er dit keer anders? Klopt, maar het is een tijd geleden dat ze echt hebben gezegd... we gaan met scherp schieten. De laatste keer dat ze dat hebben gedaan is in 2015... toen er verkiezingen waren op Taiwan... en toen er dreigde een meer democratische president aan het wind te komen. Nou, die is er ook gekomen... Zeer tot onvrede van Peking. Maar nu hebben ze dus gezegd, we gaan nu echt ook weer met scherp schieten. We willen een signaal afgeven aan de Verenigde Staten ook en aan Japan. Dat ze zich uh, niet moeten bemoeien met onze Chinese interne zaken. En daar hoort Taiwan ook bij. De onafhankelijkheid van Taiwan absoluut niet moeten stimuleren. Want we zien de laatste tijd de spanning wat dat betreft toenemen. Uh, handelsoorlog uh, tussen de Verenigde Staten en China. Maar hoe is Taiwan daar dan bij betrokken? Nou, Taiwan eh, nadert eigenlijk de Verenigde Staten... heeft betere banden gekregen... ook omdat de Verenigde Staten... Bijvoorbeeld heeft gezegd onlangs, van we gaan ook uh, weer mensen op een hoger niveau... gaan we ambtenaren en, en uh, beleidsmakers gaan we naar Taiwan sturen. Vroeger is dat alleen op laag niveau. Nu hebben ze gezegd, nou, waarom eigenlijk? We doen het ook op een hoger niveau. En ze zijn ook bereid om bijvoorbeeld uh, weer nog meer wapens en wapentechnologie te leveren. Ook bijvoorbeeld voor het uh, maken van onderzeeërs. En daarmee zijn, zijn die banden dus verbeterd. En daarmee is China alleen maar banger geworden. China wil dat absoluut niet hebben. Want hoe serieus is die wens voor onafhankelijkheid van Taiwan? Nou, Taiwan gaat dat nooit echt afkondigen. Want ze weten als ze dat doen, dan gaat China echt militair grijpen. Dus, maar het is wel zo dat de huidige president... die heeft tot onvrede van Peking een bepaald verdrag niet ondertekend... waarin ze eigenlijk zou moeten bevestigen dat China en Taiwan één groot China vormen. Dus het is wel zo dat de president van Taiwan zich steeds meer uh, richting onafhankelijkheid heeft uitgelaten, maar ik denk niet dat het er ooit echt van zal komen dat Taiwan zich onafhankelijk verklaart, want het kan het zich gewoon niet veroorloven. Als het dat doet, dan zeker militair in. Maakt zo'n militaire oefening nou nog indruk dan op Taiwan? Nou, de Taiwanese heeft president zegt gezegd: het maakt op mij geen indruk. Ze is ook uh, niet in Taiwan. Als Fazieland gegaan, een van de weinig landen waar het matieke banden mee heeft. Uh, maar in feite zal het er natuurlijk ook wel. Kijk, het geeft ook haar wel een signaal van. Uh, dat ze toch moet oppassen. en binnen bepaalde grenzen moet blijven. En zij heeft ook uh, onlangs militaire oefeningen gehouden. maar die zagen er wel wat vriendelijker, moet ik zeggen. uit dan uh, deze nu van China. Ja, Gary van je dankjewel. Het gesprek maar snel beëindigen, want er zitten wat haperingen in. Je weet het nooit. Straks valt die lijn eruit. Na een lange winter is de lente buiten steeds meer zichtbaar. De temperatuur stijgt en de natuur is volop in beweging. Bladeren aan de bomen die kleuren groen. En de planten en bloemen die schieten plotseling massaal uit de grond. Arnold van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. Bioloog aan de Universiteit van Wageningen. Is het dit jaar nou een vroeg of een late lente? Ja, dat, dat wisselt op het, moment, op het moment waarop je kijkt, zeg maar. Op dit moment liggen we op het niveau van ja, eigenlijk de afgelopen 17 jaar gemiddeld waar we begin van de maand eigenlijk nog bijna twee weken achterliepen. Uh, dus door die extreem hoge temperaturen nu knalt het eruit. Het knalt echt eruit en dat zie je over om je heen. Dus, Beuken, eiken, elzen, berken, ja. linden, alles komt in blad. Dus waar we in het begin eigenlijk nog een beetje achterliepen door die, door die veel te lage temperatuur, op dat moment halen we het nu weer in met uh, temperaturen die nu zelfs hoger liggen geloof ik, dan Zuid-Europa. Ja, dat is natuurlijk, het is echt genieten nu. En we zien het heel mooi op onze uh, website growapp.today. Daar maken mensen timelapse video's van hun eigen uh, groei van planten, tuinen, etc. En daar zie je dus heel mooi dat bijvoorbeeld nu die sierkessen uh, massaal in bloei komen eigenlijk. Um, maar dat die bloei ook supersnel gaat. Dus we kunnen er maar heel kort van genieten van die echt die massieve bloei. Maar is het zo dat, dat, laten we zeggen, vroeger dat wat geleidelijker ging... en het nu meer met, ja, noemen we dat maar even horten en stoten, gaat? Ja, dit is wel een extreem jaar in dat uh, opzicht, hoor. We hadden natuurlijk uh, tot en met januari, vanaf oktober, hele hoge temperaturen. En er kwam, we lagen ook echt toen bijna een maand, soms meer dan een maand voor op schema. Ja, en toen die uh, dip, noem het maar een dip, een flinke dip in februari... maart weer ook aan de frisse kant... Ja, en nu uh, weer de andere kant op. En zien we de laatste jaren steeds vroegere jaren. En we zaten eigenlijk een beetje weer op de normaal van 50 jaar geleden. En dat vond ik eigenlijk wel lekker. Ook voor de natuur is dat wel prettig. Zeker voor de trekvogels. Maar ja, nu gaat het weer heel snel de andere kant op. En liggen, gaan we weer richting voorliggen opschemen. Ja, en u, en u zegt daar het nadeel daarvan is dat het dus wel snel ook weer voorbij is. Hoe reageren de dieren daar eigenlijk op? Nou ja, je ziet nu ook een, uh, massaal de vlinders tevoorschijn komen. Het is echt genieten nu. Ik zag gisteren eerst oranje tipjes. Uh, we zien heel veel bonte zandoogjes doorgegeven worden bij Natuurkalender. Uh, uh, de boerenzwaluwen zijn er al uh, weer eventjes. Um, dus ja, voor vlinders bijvoorbeeld is het opschieten nu. Want die bloemen zijn er maar een korte tijd. Die planten groeien heel snel. Dus die rupsen moeten ook gaan groeien. Uh, op zich zijn ze al op ingesteld. Maar uh, ja, het is doorwerken. Ja. Meneer Van Vliet, dit, ijsheiligen is altijd een belangrijk moment. Hè? Dat is uh, van 11 tot en minst. 14 mei, want dat zijn de laatste dagen voor de zomer waarop het nog kan vriezen. Zit dat er nog in? Nou, als ik nu naar de verwachting kijk, dan zitten de minima uh, voor de komende dagen zelfs tegen de normale maxima. Dus dat is natuurlijk, uh, dan is het vorst ver te, ver te zoeken. En de lange termijn ziet dat er nog niet uit. Het kan natuurlijk altijd nog dat het uh, flink omslaat. Um, niet te hopen, ook niet voor de fruittelers. Zeker niet uh, de komende dagen. Want nu komt, uh, komen ook de appels en de peren, de, de pruimen, alles staat uh, nu in bloei. En vorsten bij kunnen we dan niet gebruiken? Nee, maar genoog, zoals gezegd, dat is voorlopig niet aan de orde. Nee. Uh, dus dit zijn wel uh, ja, mooie omstandigheden voor uh, bloei en bestuiving. U hebt er lol in zo te horen. En uh, wij allemaal natuurlijk. Arnold van Vliet, hartelijk dank, bioloog uh, aan de Universiteit van Wageningen. Hij heeft het niet van een vreemde, de 23-jarige Billy Raffoul. Want zijn ouders zijn ook allebei artiest. Thuis kreeg hij de muziek met de paplepel ingegoten. Er werd vooral veel Beatles gedraaid thuis. En thuis is Leamington, ook wel de tomatenhoofdstad van Canada genoemd. Daar leerde Billy zichzelf gitaar spelen. Wat opvalt is zijn doorleefde stem, terwijl hij dus nog maar 23 is. Hier is Could You Be Mine. Put your head down, girl. Drop your problems at my door. I can read those eyes. What you really came before? Don't you say a word. Leave your worries on the floor. We can just stop time. We don't want for nothing more. We're both afraid to take a chance. Got the same question. I don't care so much, at least I'll say it We're both afraid to take a chance We both have got the same question Could you, could you be mine, could you be mine Only in the dark nights where I'm all alone Could you be mine, I've been waiting for Billy Ravel, dus zo heet hij. Hij is bezig met uh, het opnemen van een uh, album. Dat komt er uh, ergens dit jaar aan. En dit is alvast een voorproefje, dus Could You Be Mine. Het is nu bijna half zeven. NPO Radio 1.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 Een wetsvoorstel dat het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen met een beperking aan te nemen, pakt nadelig uit. Het Centraal Planbureau zegt dat mensen met een beperking die voltijds werken, door de regeling minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De Belastingdienst kampt nog steeds met ICT-problemen en daardoor zijn plannen om regels makkelijker te maken rond bijvoorbeeld de terugbetaling van huur- en zorgtoeslag verder uitgesteld.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 Het is een uh, normaal begin van de woensdagochtendspits. De meeste files leveren zo'n vijf minuten vertraging op. Wat meer vertraging, 10 minuten ruim op de A4 richting Amsterdam... bij Rodolf Arendsveen. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knopend-Valburg en Raafstein... 20 minuten. Dat had te maken met de berging daar. En er rijden momenteel geen treinen tussen Nijmegen en Kuik. Dat komt door een seinstoring. Hou daar rekening met vertraging.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 4 minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bestaat er leven op andere planeten? Vandaag begint de NASA aan een poging om daar antwoord op te geven... met de lancering van een nieuwe satelliet, die TESS heet. Die raket die TESS in een baan om de aarde gaat brengen... is een Vulcan van SpaceX. En dat is dan weer dat ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. U weet wel, die man van Tesla. Contact met Daphne Stam is planeetdeskundige bij de TU Delft. Mevrouw Stam, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor satelliet, die TESS... Dat is een satelliet die naar sterren gaat kijken. En bij die sterren gaat TESS planeten zoeken. Dus planeten die om andere sterren heen draaien. En ja, het klinkt misschien logisch... maar waarom willen we juist exoplaneten, want zo heet dat, hè, zoeken die dicht bij ons liggen? Nou, die planeten die dicht bij ons zijn... nou, relatief dichtbij, hè, we kunnen er niet echt naartoe... die kunnen we later ook bekijken met andere telescopen. Want een telescoop als TESS, die kan ze eigenlijk alleen vinden... En die kan ons ook vertellen hoe groot die planeten ongeveer zijn. En dan weten we of het rotsachtige planeten zijn zoals de aarde. Of gasreuzen zoals bijvoorbeeld Jupiter. Maar verder kan Tess ons niet veel vertellen. We weten dan bijvoorbeeld niet of er een atmosfeer om zo'n planeet heen zit. Nou, en dat kunnen we met andere telescopen later beter bekijken. Maar Tess vertelt ons dus waar we moeten kijken. Tess doet het voorwerk. Precies. Ja. Zij, en u zegt van, want Ik zeg van, ja, die dicht bij ons liggen. Maar hoe, hoe dichtbij is dat dan? Nou, TESS kijkt naar planeten die ongeveer tot op 200 lichtjaren afstand van ons zijn. Nou, en dat zijn biljarden uh, kilometers. Ja, ja. Dat, uh, dat is ver weg. We kunnen er niet naartoe. En, en uh, goed, we gaan dus wel veel leren uiteindelijk met behulp van die TESS. Ja, precies. Nou, we weten eigenlijk wel dat vrijwel elke ster aan de hemel planeten heeft. Maar we weten niet of de sterren die dichtbij ons zijn ook planeten hebben en wat voor planeten die dan oh. hebben. Want daar gaat het vooral om, want we zijn eigenlijk vooral op zoek naar kleine planeten zoals de aarde. En, en wat, wat kunnen we uiteindelijk kunnen we met die kennis die we daarmee vergaren ook nog iets op aarde? Ja, dat kan wel, want uh, om onze zon draaien acht planeten. En die zijn allemaal eigenlijk heel erg verschillend. En we hebben natuurlijk een heleboel kennis van die planeten... en van bijvoorbeeld het klimaat op de aarde uh, en op andere planeten. Maar er zijn ook een heleboel dingen die we niet weten. En als we dus planeten bij andere sterren ook kunnen bestuderen... dan kunnen we eigenlijk de gaten in onze kennis uh, vullen... en we kunnen controleren of onze kennis echt helemaal up-to-date is. Want er hangt een prijskaartje aan van 200 miljoen dollar. Maar als ik u zo hoor, dan vindt u dat het wel waard... Ja, nou die 200 miljoen dollar die is natuurlijk over een periode van uh, 10 jaar of zo uitgegeven. En we gaan er een heleboel van leren, want die missie als Stes die gaat in ieder geval twee jaar werken. Maar als alles het na die twee jaar nog doet, dan gaat hij gewoon doormeten. Dus we hebben er ontzettend lang plezier van. Dank voor de uitleg. Daphne Stam, planeetdeskundige van de TU Delft. Dan gaan we contact zoeken met uh, Roel Pauw, want die staat op de lijst vandaag. En achter zijn naam staat verslaggever van dienst. Roel, goedemorgen. Ja, Goedemorgen, Jurgen. En waar ga je naartoe? Inderdaad. Nou, ik ben al op de plaats van waar ik vandaag uh, het een en ander ga vertellen... over uh, een onderzoek dat uh, door een aantal instanties uh, vandaag en morgen wordt uh, uitgevoerd op zee. 20 kilometer uit de kust bij Scheveningen. Ik sta nu op de kade van de haven van uh, Scheveningen bij een uh, groot schip. Normaal gesproken houdt zich dat bezig met het... Uh, opruimen van olie op zee... maar nu gaan ze het omgekeerde doen. Ze gaan zelf olie overboord kieperen... om te kijken hoe zich dat gedraagt... onder ja, natuurlijke omstandigheden. Je kunt een heleboel dingen testen in het uh, laboratorium... maar niks is, zo, niks is zo fijn voor onderzoekers dan de uh, real deal. Dus ze gaan uh, uh, andere, twee keer anderhalve kuub olie op zee loslaten... en kijken hoe zich dat uh, dan gedraagt. Hoe snel het oplost en dat doen ze dan met oplosmiddelen en zonder, uh, varend op de windrichting en ertegenin. En dan kunnen ze precies zien uh, hoe die olie zich gedraagt. En dan vraag je je af van, is dat wel verantwoord om dat te doen? Want ja, olie is olie, is toch slecht voor het milieu. Maar zeggen de wetenschappers, uh, we moeten het zo doen. En beter nu een kleine oilspil die we goed kunnen onderzoeken... dan dat er een keer een schip uh, ergens op de Nederlandse kuststrand en je niet weet wat je moet doen. Dus het is nu goed uitzoeken hoe die olie zich gedraagt... zodat ze goed voorbereid zijn op een echte ramp. Want uh, ja, we weten uit de Golf van Mexico... dat er het een en ander mis kan gaan, hopeloos mis. Zo van tijd tot tijd uh, breekt er wel eens een olietanker in tweeën. En dan, uh, ja, dan zijn de gevolgen bijna niet te overzien. Dus... Uh, Goed inzicht in wat er precies gebeurt... en wat je kunt verwachten is nodig, zeggen de wetenschappers. En de komende twee dagen gaan ze dat uitzoeken. We horen meer van jou straks vanuit Scheveningen. dus. Roel Pauw is daar. Het is nu negen minuten over half zeven. Het gokken op de paardenraces in Nederland... je kan zeggen dat is mislukt. En dat kunnen we dan concluderen... omdat het allerlaatste paardenwetkantoor is gesloten. In Amsterdam was gisteren de aller, allerlaatste dag... dat er op paardenraces over de hele wereld kon worden ingezet. Ah, ik ga zie hier vier, vijf keer per week. Ja? Yeah. Dus het is heel erg vervelend, maar ja, niks aan te doen. Dus we moeten het verder op de computer gaan doen. Yeah. Ja. Tot wel. In één week tijd willen ze het openen. Het is heel streng, hij, Hij heeft... zegt eigenlijk is het zonde dat we helemaal niet weten waarom ze dicht gaan. In een week lijkt het wel besloten en zijn we onze plek kwijt. En dat vind ik heel erg jammer. Ja. Ze zeggen dat het te weinig opbrengt. Ja. Wow. No, they make a lot of money, brother. Aan mij zal het niet liggen. Ik heb niet heel vaak gewonnen. They always taking, taking, taking, taking, brother. Twee euro's. Wat voor klanten heb je hier eigenlijk? Uh, dat is heel wisselend. Ons uh, grootste publiek zijn toch wel wat ouderen, de gepensioneerden... die uh, ja, hier een kopje koffie komen drinken. Met z'n allen naar de paardenraces kijken en uh, uh, daar dus hun weddenschappen plaatsen. Jij zit achter de kassa, achter een balie. En dan kijken we uit op nou, zes, acht grote tv-schermen... Mm -hmm. waar je de paardenraces kan zien en de standen. Ja, klopt. Daar gebeurt het. Uh, ja, we hebben eigenlijk de hele dag uitzendingen van paardenraces wereldwijd... Uh, zowel de beelden als inderdaad de quoteringen... Dus die voor onze klanten belangrijk zijn. Uh, zodat ze kunnen zien wat ze kunnen winnen voor, uh, voor hun ingezette euro's. En dan is er nu een man of acht uh, in de zaak. Is dat uh, druk of wat rustig? Mm, een beetje gemiddeld. Het wisselt heel erg. Vanmorgen was het best wel druk toen we opengingen. Toen zat er toch wel een mannetje of achttien. En nu rond deze tijd wordt het wat rustiger. Mensen die gaan eten en uh, ja, die gaan uh, weer richting huis komt weer een stapel briefjes binnen. dan is de vraag, uh, ja, is het goed voorspeld? Ja, dat weet ik niet. Dat gaat de tijd leren. 4 euro, alsjeblieft. Heb jij eigenlijk al een nieuwe baan? Uh, nee, nog niet. Dat uh, komt vanzelf. ik. Dus als iemand nog iets weet? <laughs> Kunnen ze me altijd bellen. <laughs> nou, het is pech, weet, Kijk, hier, hier, hier is hem. Um, ik kom voor de spanning. je, no. je hebt niks te doen. Je komt hier, kijk, ik ben een jockey. Laat ik dat zeggen. Ik ben een jockey. Ik speel paarden. Sinds mijn veertien van Venezuela. Ja. Oh, ja. ja, begrijpen? Ja, sinds mijn veertien van Venezuela. Daar speel ik paard, weet je. Ik was ja, weet je. jockey, jockey. Ik, weet, ik kan paarden rennen. Ik ben de beste jockey over vroeger. Ja. En daarbij gaan die armen zo omhoog en alsof u erop zitten? Dat... Huh? Wat? U beweegt alsof u erop hè? Ja, altijd. Dat oh, is de spanning. Yeah. <laughs> Paul Klomp, voor u als ondernemer gegokt en verloren? Ja, het is een hele simpele regensom. De omzet gaat alleen maar bergafwaarts. De kosten blijven gelijk en uh, dat, dat komt uh, onderaan de streep uh, is het niet meer rendabel en uh, dus da daardoor is de besluit genomen. Wetkantoren met paardenrennen zie je in Engeland bijvoorbeeld heel veel bijna. Bij wijze van spreken op elke straathoek. In Nederland lukt het dus niet. Hoe komt dat? Nou, dat heeft er ook mee te maken aan dat de cultuur in Engeland natuurlijk... Uh, heel erg uh, ja, wedden- en gokken-minded is. Uh, maar er is ook een heel ander belangrijk verschil. In Nederland ben je heel erg beperkt met de, de mogelijkheden... Uh, als je bijvoorbeeld in Engeland kijkt, dan wordt meer dan 50% van de, van de revenue worden gegenereerd door gokautomaten. Nou, in Nederland uh, mag je die niet in, uh, in een wetkantoor hebben. Dus zijn we uh, aangewezen op, uh, op ons eigen product en een heel klein beetje de kansspelen die de Nederlandse loterij aanbiedt. Dus de staatslot en, uh, en de sportwetenschappen. En, en dan houdt het op. Dus er mag gewoon veel minder en het zit ook niet echt in ons bloed. Ja, dat is eigenlijk een goede korte samenvatting, ja. Maar ja. ja. deed de last. Hij zegt, ik heb hier ook elke dag gespeeld. Een Japanse meneer, die ook moeilijk Engels spreekt. Maar eigenlijk is de laatste dag de beste dag. Twee keer gewonnen. Ja, toch benieuwd hoeveel die dan heeft gewonnen, die Japanse meneer. Maar dat wilde hij geloof ik niet zeggen. Tegen Martijs Holtrop, van die maakte deze reportage. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Brandweer Nederland gaat een landelijk dekkend netwerk van dronevliegers opzetten... dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week, kan uitrukken. Dat zegt het brandweerkorps in Twente aan de Telegraaf. De brandweer in Twente zet al sinds 2016 drones in bij de hulpverlening. Het korps loopt daarmee voorop bij de vliegende brandbestrijding in Nederland. Drones zijn vooral handig bij het in beeld krijgen van brandhaarden... het verkennen van de toegangswegen tot de brand... en het opsporen van mensen die mogelijk in het nauw zitten. En ook de brandweer in Midden- en West-Brabant is met drones in de weer en binnenkort zal Haaglanden zich ook aansluiten bij de vliegdienst die wordt opgezet. En het is dus de bedoeling dat er voor het einde van het jaar een landelijke vliegdienst operationeel is. Mensen die de komende dagen door het mooie weer in de verleiding komen... om buiten het water in te gaan, moeten oppassen. Want de reddingsbrigade Nederland waarschuwt... dat zwemmers onderkoeld kunnen raken of kramp kunnen krijgen... omdat het water nog erg koud is. Daar schrijven veel regionale media over. Recreanten krijgen het advies om alleen het water in te gaan... op plaatsen waar de reddingsbrigade toezicht houdt. En mensen die het water ingaan kunnen volgens de reddingsbrigade... ook beter niet met hun hoofd onder water gaan... omdat je via je hoofd het snelste lichaamswarmte verliest. Door de daling van het aantal studenten in het MBO is een fusiegolf in het MBO onontkoombaar. Dat zegt voorzitter Ton Heerts van de onderwijskoepel MBO-raad in een interview met het Financiële Dagblad. De krant schrijft... Pardon. dat mbo-instellingen in de komende tien jaar... naar schatting ruim 60.000 studenten minder zullen opleiden. En scholen die kosten wat het kost zelfstandig willen blijven... moeten wat Heerts betreft hun verzet tegen bestuurlijke samenwerking opgeven. Heerts verwacht dat ongeveer 50 van de huidige 66... zelfstandige mbo-instellingen overblijven. En vanmiddag geeft een commissie zijn oordeel over de onderzoeken naar Lelystad Airport. Maar nu al neemt actiegroep Hoog Overijsselstelling. De commissie is volgens de groep misleidend en moet het onderzoek opnieuw gedaan worden. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de actiegroep wordt de commissie misbruikt door het ministerie. Zo zouden de milieueffecten van de laagvliegroutes van en naar Lelystad niet in beeld zijn gebracht. En zou het rapport erop gericht moeten zijn om aan te tonen dat de gekozen routes voldoen aan de wettelijke normen. Volgens de actiegroep is ook niet onderzocht hoeveel mensen last gaan krijgen van de lage routes. Namelijk een miljoen, zegt Hoog Overijssel. Maar de commissie rept daar niet over, al dus de actiegroep. Hoeveel kilometer heb je nu al op je tellertje staan, Jolanda? Het systeem geeft aan uh, 90 kilometer. Dus dat is toch wel. Ja. Het klinkt fors, maar de meeste files leveren nou amper 5 minuten vertraging op. Een paar uitzonderingen. Uh, ruim 10 minuten ben je kwijt op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht West. En ook nog 10 minuten op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het langzaam bij Knoop in de Ewijk. Uit 2007 nu, de Plain White Tees.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 Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side, oh, it's so what you do to me, oh, it's so what you do to me, oh, it's so what you do to me, oh, it's so what, oh, so what you do to me. A thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and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 It's en hé, Dirk Lila. was dat. 11 minuten voor 7. In de Indiaas hoofdstad New Delhi protesteren vandaag, naar verwachting honderden Dalits tegen ongelijke behandeling. Dat is in zo'n miljoenenstad misschien niet zo'n groot protest. Maar landelijk vormen die Dalits bijna een vijfde van de Indiaanse bevolking. Ze zijn de allerlaagste groep in het hindoeïstische kastensysteem. Hoewel kastendiscriminatie verboden is... wordt er gemiddeld nog honderd keer per dag aangifte gedaan... van discriminatie en geweld tegen Dalits. Maar een groeiende groep zelfbewuste en hoger opgeleide Dalits... pikt die misstanden niet langer. Klinkt het door de luidsprekers. Hier in Saharan ongeveer vier uur rijden van Delhi. En dit feestje wordt gebouwd door een groep Dalits. De laagste groep in het hindoeïstische kastensysteem. De onaanraakbare worden ze ook wel genoemd. Maar van schaamte is hier geen sprake. Deze jongen Amrish Ravan, draagt een opvallende blauwe tulband en een krulsnor. Hij zegt de mensen van hoge kasten vinden dat alleen zij zo'n snor mogen dragen. Maar ik laat hem gewoon extra lang groeien. Wij hebben ook het recht om te leven. Aan de muur hangt een foto van zijn oom en inspiratiebron Chandrasekhar Ravan. Hij ziet eruit als een filmster met een zonnebril en snor. En hij, Chandrasekhar, begon in 2015 in dit dorp een actiegroep, Dream Army... om te vechten tegen kastendiscriminatie. Beam Army zit inmiddels door heel India en kreeg bij uh, meerdere demonstraties het afgelopen jaar duizenden Dalits de straat op. Een ruzie om drinkwater op een lokale school was de aanleiding voor het oprichten van Beam Army. pani diya tha. Wo the ki pehle pani aur diya Ankit Kumar haalde onlangs zijn diploma op de bewuste school. Dalit kinderen moesten altijd de schoolbanken schoonmaken en achter in de klas zitten. En ze lieten ons geen water drinken. Als we dat toch deden, sloegen ze ons met stokken. Ankit laat me een lokale tempel zien. Omdat Dalits vaak geen toegang tot tempels krijgen... zorgt de BIM Army ervoor dat elk dorp een eigen tempel heeft voor Dalits. Ik heb Dr. Bimraal Ambedkar heeft gezegd... ...zodat de mensen in de saliën hebben gezegd. En ook bouwen ze in elk dorp een standbeeld van Bimraal Ambedkar... Hij was een Dalit activist uit de vorige eeuw... en ja, eigenlijk het belangrijkste icoon van deze beweging. Bim Army werd ook naar hem vernoemd. Via WhatsApp en Facebook krijgt Ankit dagelijks foto's... en motiverende citaten van Ambedkar toegestuurd... En hij kreeg via WhatsApp ook de oproep om op 18 april naar Delhi te komen voor een groot protest. Here is a new middle class of the Dalits. Nooit eerder was het Dalit verzet zo groot en ook op nationaal niveau zegt deze professor uh, Vivek Omar. en de sociale media heeft echt een that verbindende that en mobiliserende kracht van een nieuwe Dalit middenklasse die hoog is opgeleid en vol zelfvertrouwen zit. They really feel confident. Yeah. <treeks> <treeks> <treeks> Bijdrage over de Dalits dus in India van onze correspondent Aletta André. Laten nou, we even een klein stukje luisteren. Time's De stem van Andrea Borcelli. En uh, in dit nummer. Nou, ik dacht, ze komt er nu aan. Sarah Brightman doet ook nog mee. Uh, dit nummer wordt uh, nu het meest gedraaid tijdens uitvaarten. De Funeraire Academie, dat is een samenwerking tussen de wetenschap en de uitvaartbranche, organiseert vandaag het symposium. De uitvaart, daar zit muziek in. En een van de sprekers is Martin Hoondert, docent muziek, religie en ritueel aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Hoondert, goedemorgen. Dit is de absolute nummer één in de lijst. Uh, sinds wanneer wordt er eigenlijk muziek gespeeld tijdens uitvaarten? Nou, eigenlijk is bij, bij dode rituelen, bij uitvaarten... is er altijd uh, muziek geweest, al, al vanaf de vroegste tijden. Omdat rituelen kunnen nu eenmaal niet zonder muziek. Dus dat hoort er zeker bij. En wat was dat muziek dan voor muziek vroeger? Nou, van oudsher, voor zover we dat kunnen traceren... Is dat, is dat het Requiem, het Gregoriaanse Requiem. Dus Latijnse gezangen die in de Rooms-Katholieke liturgie... die natuurlijk heel lang het monopolie heeft gehad op het uitvaartritueel... is dat dus het Requiem geweest. En wanneer raakte die kerkelijke muziek minder populair... Ja, eigenlijk uh, zitten daar diverse ontwikkelingen in. Hè? Dus als we de lijn doortrekken... het Requiem is heel lang uh, gebruikt als de rituele muziek... voor uh, het afscheid nemen van een geliefde. En we zien uh, nou ja, al met de reformatie in de 16e eeuw... en uh, in de, in de Rooms-Katholieke Kerk in de 20e eeuw... zien we dat natuurlijk verdwijnen, zien we dat afnemen... en zien we ook het uitvaartritueel zich verplaatsen... van de kerk naar buiten de kerk. En dat levert dus ook andere muzikale repertoires op. Nou ja, dat, dat, dat nummer van, van Borcelli... En... En Brightman, dat is daar een voorbeeld van, natuurlijk. Maar ja, nu, ja. zeker bij, bij jongere mensen, gaat het nog verder. Gewoon rapmuziek en zo wordt het ding gewoon gedraaid. Ja, dus wat we nu zien is dat de muziek die klinkt bij uitvaarten heel sterk te maken heeft met de persoon die overleden is. Dus men, men zoekt naar muziek die het leven, het geleefde leven van de overledene als het ware weerspiegelt, oproept. En waarbij dus, ja, als die muziek klinkt tijdens een uitvaart, de overledene als het ware ook bijna in die muziek aanwezig is. Heel lang was het natuurlijk uh, dit nummer dat nummer 1 stond: Die wij moeten gaan. waarvoor zijn wij Waarheen, waarvoor? Van Mieke Telkamp natuurlijk. Waarom was dat nummer zo populair? Ja, dat is natuurlijk opvallend dat dit nummer eigenlijk een aantal decennia lang... vanaf de jaren 70 tot ver in de jaren 90 bij bijna elke uitvaart gedraaid uh, werd. En ja, ik denk dat het te maken heeft omdat het een, een, een nummer is dat precies op dat breukvlak van religie naar uh, het seculiere uitvaartritueel uitkwam. En het, het is eigenlijk een, een lied met nog enige religieuze lading... maar niet meer zo heel expliciet. Dus dat paste eigenlijk heel goed bij de jaren zeventig... waarin mensen op zoek waren naar een soort nieuw zingevingskader voor de dood. Nou ja, dit, dit lied weerspiegelt dat en is dus een typisch een lied voor die tijd. En bovendien, het is ook wel een hele sterke melodie. Hè? Het is een uh, melodie van een uh, Amerikaanse spiritual. Dus die melodie is sterk hmm. en dan die tekst die precies op het goede moment kwam, maakt dat het lied zo populair is geworden. Ja. Maar niet meer de nummer 1, want dat is dat nummer van Sarah Brightman en Andrea Borcelli. Vandaag dus dat symposium, de uitvaart, daar zit muziek in. Wat is het doel ervan? Nou, wat we willen is eigenlijk in, uh, in, in gesprek met uh, mensen uit de uitvaartbranche... Ja, we willen ons onderzoek presenteren. We doen onderzoek aan de Universiteit van Tilburg naar muziek en uitvaarten. Dat onderzoek presenteren we, maar we willen vooral ook feedback hebben... op wat we doen, wat we zien, of de trends die wij waarnemen... of dat ook herkend wordt. En we willen het gesprek aangaan van hoe functioneert nu eigenlijk die muziek? Hoe kunnen we die, die praktijk van muziek... want muziek is heel dominant bij uitvaartrituelen... dus hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen? Ja, op dat symposium dus, de uitvaart... Daar zit muziek in, op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam. Vandaag en morgen is dat. Hartelijk dank en ik wens u een goede dag. Dat is Martin Hoondert, docent muziek, religie en ritueel... verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Zo.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 Kies een abonnement van drie of zes maanden vanaf 1595 per maand. Nu met 50% korting op kanaaldigitaal.nl. Kanaaldigitaal. Kanaal Digitaal, ontdek iets bijzonders. NTO Radio 1.